1 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Lid Koninklijk Huis zwemt voor goede doel in Amsterdamse gracht. Zeker 50 doden bij aanslagen in Irak... en 39 Nederlandse medailles op Paralympische Spelen. Het weer droog, zonnig en warm, 24 graden aan zee... 29 plaatselijk in het binnenland. Morgen eerst wolkenvelden, misschien plaatselijk een bui. Smiddags overweg een droog en zonnige periode, 21 tot 27 graden. De dagen daarna wisselvallig en fris. Zo'n 1100 mensen zwemmen vanmiddag in de Amsterdamse grachten... om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ongeneeslijke ziekte ALS. Verslaggever Menno Meijer. We begrijpen dat er een bijzondere deelnemer aan de start is verschenen. Ja, dat mag je wel zeggen, Gert. Uh, niemand minder dan Prinses Maxima... Wordt hier verwacht om mee te zwemmen met de 1100 uh, zwemmers, gewone zwemmers en uh, prominenten die zich inmiddels uh, verzameld hebben op het uh, terrein van de marine kazerne in uh, Amsterdam. Hoe hebben ze aan gestrikt, denk je? Um, hoe hebben ze aan gestrikt? Uh, moet ik heel eerlijk zeggen, de officiële reden weet ik niet. Ik weet wel dat de voorzitter van het comité goed bevriend is met het paar. Misschien dat het via die lijn is gegaan, hoewel me vanuit de RvD's beswoorden dat er een andere reden is dat ze meedoet. Omdat het gewoon om een heel goed doel gaat. Maar heel erg zeker kan ik dat dus niet zeggen. Wat voor parcours gaan ze afleggen? Ze gaan zwemmen vanaf het marinecazerneterrein, eh, dan gaan ze langs het VOC-schip, eh, dan eh, gaat het een stukje over Amstel en dan zullen ze uiteindelijk eindigen op de keizersgracht waar tribunes zijn opgesteld en eh, de zwemmers worden verwelkomd door, uh, door het publiek. Uh, waar Maxima is, is misschien ook prins Willem-Alexander. Ja, het doet een beetje denken aan uh, de jaren 80, de tocht in 85, toen W.A. van Buren uh, en uh, bij de finish werd opgevangen door uh, koningin Beatrix en prins Klaus. Ja, uh, het, het is uh, natuurlijk speculeren um, of de prins en misschien uh, de dochters uh, aan het eind uh, bij de finish de, hun moeder en hun vrouw staan op te wachten. Moet hij stemt zelf niet mee. Hij zou hem zelf niet mee. Nee, dat is het enige ding wat we zeker weten. Het gaat alleen om de prinses die hier naar vooruit in wat pak um, zo het water is zal plonsen. Jij zegt naar verluid. Je hebt het nog niet gezien? Ik heb het nog niet gezien, nee. nee iedereen, het wordt, men wordt al wat nerveus en dat betekent meestal dat ze on, uh, in de buurt is. Menorema, we horen later vandaag ongetwijfeld meer van je. Dankjewel. Zo'n 2,5 miljoen mensen hebben de afgelopen weken de stemwijzer op internet ingevuld... om te weten wat ze moeten stemmen woensdag bij de parlementaire verkiezingen. Ongeveer 200.000 mensen hebben de app op hun mobiele telefoon geïnstalleerd. Al dus ProDemos, de organisatie achter de stemwijzer. Bij de vorige verkiezingen werd de stemwijzer meer dan 4 miljoen keer geraadpleegd. De organisatie verwacht dat de komende dagen nog veel mensen de stemwijzer zullen invullen. Nederland wordt onveiliger als de, VV... als de PvdA aan de macht komt. Dat zegt VVD-leider Rutte in een interview met de website nu.nl. Volgens hem komt dat doordat de PvdA een half miljard... wil bezuinigen op veiligheid. In het interview benadrukt Rutte dat zijn partij... 250 miljoen wil investeren in veiligheid. En NSP-leider Roemer vindt dat hij het best op zijn plaats is... als fractieleider in de Tweede Kamer, mocht hij geen premier worden. Toch sluit hij het vicepremierschap niet helemaal uit... zei hij in het tv-programma Buitenhof. Ik heb altijd gezegd dat, uh, dat je mij maar neer moet zetten op de plek uh, waar ik het beste op mijn recht kom. Ik, vind, uh, uh, ik zit er niet zo voor, voor mezelf, dus het maakt, maakt niet zo heel veel uit. Maar wat uit. denkt u? Komt hij tot uw recht als vicepremier? Ik denk, uh, dingen moet je nooit uitsluiten. Want het kan zijn dat de situatie over twee, drie uh, maanden totaal anders is. Maar nu zou ik zeggen dat ik op mijn best op mijn plek ben als ik gewoon in de Kamer als fractievoorzitter zit. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. Inwoners van Hongkong kiezen vandaag het nieuw parlement. In de aanloop naar de verkiezingen waren er felle anti-China-protesten. Correspondent Marike de Vries in Peking. Marike, wat staat er vandaag op het spel? Deze verkiezingen zijn vooral belangrijk voor de toekomst ook van Hongkong. Welke kant... Gaat. Peking heeft beloofd dat de inwoners in 2017 hun eigen leider mogen kiezen en in 2020 alle parlementariërs. Maar die volksvertegenwoordigers die nu in het parlement komen, die moeten die veranderingen gaan voorbereiden. Dus het is heel belangrijk om te kijken hoe nu de verhoudingen in het parlement uitvallen tussen pro-Chinese partijen en partijen die meer democratie voorstaan. Wie denk je dat er gaat winnen? Ja, dat is nog even koffiedik kijken, maar de vraag is wel of die pro-Chinese partijen nu voor het eerst hun meerderheid verliezen in het parlement. Tot nu toe hadden ze er altijd een meerderheid, maar voor het eerst mag nu de bevolking een meerderheid van de zetels zelf gaan kiezen. Nou, en de Hongkong-Chinezen zijn de afgelopen zomer, maar eigenlijk ook het afgelopen jaar... Vier jaar geleden was dat bij de verkiezingen wel nog het geval. Toen waren er nog veel warmere gevoelens naar China toe in verband met de Olympische Spelen waar ze toen heel trots op waren. Maar dit keer uh, zijn er wat meer anti-China uh, sentimenten in Hongkong. Dat heeft te maken met dat er veel te veel Chinezen naar Hongkong komen, waardoor de prijzen de pan uit de uh, stijgen. En afgelopen zomer is er veel gedemonstreerd tegen een, uh, een plan... Uh, uh, om nationalistische China-lessen te gaan geven op de scholen. En daar werden de Hongkong-Chinezen zo boos van... dat ze een hele zomer gedemonstreerd hebben. Ja, Hongkong was natuurlijk heel lang een Britse kroonkolonie. Mocht nou de democratische oppositie winnen... Hè? Betekent het dan dat ze hun plannen kunnen uitvoeren? Nou, je kan je voorstellen dat dan natuurlijk eerder wetten door het parlement uh, kunnen worden geloosd die het democratisch proces versnellen. Maar ook bijvoorbeeld wetten die de druk op Hongkong qua die toestroom van Chinese immigranten kan verminderen. En uh, de pas aangestelde pro-Chinese leider van Hongkong, die, uh, die dus erg aan de kant van Beijing staat, die, heeft, die vindt het in ieder geval al zo belangrijk dat hij zijn uh, bezoek aan een EPEC-top in Rusland daarvoor heeft afgezegd om te kijken hoe dit verloopt. Nou, ...om half elf sluiten de stembussen en de uitslag zal niet eerder dan morgenavond bekend zijn. Ja, Wat ik eigenlijk ook bedoelde te vragen is, uh, kan Peking niet gewoon een stokje voor meer democratie steken in Hongkong? Uh, Peking kan dat in principe niet, uh, want het heeft nog steeds een eigen partij, uh, een politiek partijstelsel uh, in Hongkong... Um, Peking kan uh, zijn best doen natuurlijk, om via hun pro-Chinese partijen... de eigen uh, wetten erdoor te voeren. Maar heeft op zich via de grondwet geen macht in Hongkong. Correspondent Marieke de Vries in Peking, dankjewel. Bij negen aanslagen in Irak zijn zeker vijftig mensen omgekomen... en tientallen mensen gewond geraakt. De aanslagen waren op verschillende plekken in het land. De zwaarste was in Dujao, ongeveer 50 kilometer... ten noorden van de hoofdstad Baghdad... Gewapende mannen en een zelfmoordterrorist vielen daar een militaire basis aan. Tenminste elf militairen werden gedood en zeven raakten gewond. Ook bij militaire bases in de buurt van Kirkuk, in het noorden van Irak, werd een aanslag gepleegd. Zeven mannen, die stonden te wachten bij een aanmeldcentrum van de politie, werden onder vuur genomen en kwamen om het leven. Zeventien anderen raakten daar gewond. De Nederlandse ploeg heeft op de Paralympische Spelen 39 medailles gewonnen. Tien gouden, tien zilveren en negentien bronzen plakken gaan mee naar huis. Vier jaar geleden in Peking won Nederland 22 medailles. Vandaag, op de laatste dag van de Spelen, komen geen Nederlanders in actie... die nog een medaille kunnen pakken. André Katz, chef de mission van het Nederlandse Paralympische team... is heel tevreden met het behaalde resultaat. Een paar medailles sprong er wat hem betreft uit. Voor mij springt eruit dat uh, er 14 debutanten... Uh, allemaal in staat zijn gebleken om uh, een medaille uh, te halen. Dus ik ben ook vooral heel erg blij met de verjonging uh, in het team... Uh, en dat die allemaal uh, uh, ja, heel succesrijk zijn gebleken. Kat had vooraf gerekend op 23 medailles. Er er dus 16 meer. Kat heeft een verklaring voor het succes. We hebben samen met de sportbonden uh, in 2008 heel nauwkeurig gekeken... Ja, wat succes maakt in Paralympische sport. En dat zijn eigenlijk... Heel simpele topsportingrediënten, uh, dat is uh, heel getalenteerde sporters uh, hebben. En die hebben wij in Nederland. Een uh, uitstekend programma bieden met uh, hele goede begeleiding. En, en dat leidt tot succes. De luchtvaartpolitie heeft de vliegtuigjes die gisteren in de lucht bij Wassenaar op elkaar botsten in beslag genomen voor onderzoek. De drie piloten die bij het incident betrokken waren zijn inmiddels gehoord. Een vliegtuigje met een reclamesleep voor het CDA botste gisteren met een ander vliegtuig... van waaruit opnames werden gemaakt van een tweede reclamevliegtuig met een sleep voor de SP. Het CDA-vliegtuigje moest een noodlanding maken op het stand bij Wassenaar... omdat het een beschadigde linkervleugel had. De andere toestellen konden veilig doorvliegen naar Rotterdam. Geen van de inzittenden raakte gewond. Sport. Motocrosser Jeffrey Herlings kan vandaag wereldkampioen worden in de MX2-klasse. Hij heeft twee manches om de titel te pakken in het Italiaanse Faenza. Verslaggever Hans van Lozenoord, de eerste manche zit erop. Heeft hij uh, de titel al binnen? Nee, Jeffrey Herlings heeft de wereldtitel nog niet binnengehaald... tijdens de eerste manche, maar is er wel heel dicht in de buurt. Want hij heeft de eerste manche op het circuit van Faenza... in de grote prijs van Italië gewonnen... Maar aangezien zijn grootste rivaal, de Engelsman Tommy Searle... als tweede eindigde, zullen we toch ook moeten wachten... tot de tweede manche alvorens de wereldkampioen bekend is. Maar Herrlings heeft aan een veertiende plaats in die tweede manche voldoende... als Tommy Searle die wedstrijd gaat winnen. Dus het ziet er heel goed uit voor onze Nederlander. En de tweede manche in Italië begint om drie uur. De laatste dag op de KLM Open, het golftoernooi in Hilversum. Rachna Niemeyer, de dag begon met vier koplopers... Nog altijd zo? Nee, zeker niet. Er begint wat afscheiding te komen in de top van het klassement. Een Spanjaard Pablo Larazabal staat één slag los van de concurrentie. Die bestaat uit Gonzalo Fernandez Castaño en Peter Hanson. En daar is ook Scott Jamieson matig begonnen weer bijgekomen. Hij was een van die vier mensen. En terwijl ik dat zeg sluit Hanson zelfs aan bij Larrazabal. Dat betekent twee man op min 12, twee man op min 11. En Graham Storm heeft dan met twee slagen boven het baan gemiddelde uh, ja, eindelijk. De, eindelijk de inzinking gekregen die al een beetje werd verwacht, stond drie dagen aan de leiding is geen hele grote speler als je dat zo kan zeggen en ja, staat dus opeens twee slagen achter daarachter weer de Belg Nicolas Colsaerts die zeker nog wel kansrijk is maar die zit wel wat verder in de baan want we zitten zo vijf, zes holes onderweg wat betreft de mensen bovenaan het klassement Hansom dus en Plabo Larazabal. bal die zelfs op de hal vijf de par drie bijna een holding one wisten te slaan, de bal danste om de vlag maar wilde het er voor hem net niet invallen. Kijk je even naar de Nederlanders dan zien we dat Maarten Lafeber binnen is inmiddels in het clubhuis. Hij staat op een gedeelde 36 e plaats en ja, moest zelfs een 7 laten noteren op een van de par 5 hals. Dat zijn over het algemeen toch hals waar je minder slagen nodig zou moeten kunnen hebben als prof. Dan dat er voor staan er zijn soms drieën mogelijk in plaats van vijven, et cetera. Maar hij had er dus juist twee slagen meer nodig. Het was een ronde waarin eigenlijk van alles gebeurde. En uiteindelijk ja, staat Maarten Lafeber dan ergens rond die 36e plek. Het belooft spannend te worden. En het zou, zoals ook zojuist gebeurde, wel eens zo kunnen zijn... dat er steeds mensen bovenaan zullen komen, weer weg zullen zakken. Het zal echt, en dat gebeurt vaker, dat is geen nieuws. Echt om één of twee hals gaan, waar straks de beslissing gaat vallen. En dat gaat echt nog uren duren en straks in langste lijn de rest. Er is verkeer. Dennis mooi. Goedemiddag. Ik loop vast bij Utrecht op de A12 richting Arnhem. Tussen knop het Oude Rijn en Knoppen Lunette... staat er 3 kilometer op de hoofdrijbaan door wegwerkzaamheden. Ik kan het beste kiezen voor de parallelbaan, want die is filevrij. Het is druk richting de stranden en dat merk je onder andere op de N197. Daar staat tussen Beverwijk en Wijk aan Zee twee kilometer. De hoofdpunten van deze uitzending, Prinses Maxima... doet vanmiddag mee aan een zwemactie voor het goede doel in de Amsterdamse grachten. Bij aanslag in Irak zijn meer dan 50 mensen om het leven gekomen... En chef de mission André Katz is zeer tevreden over de prestaties van de Nederlandse Paralympiërs. De sporters wonnen bij elkaar 39 medailles. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij de persconferentie. En hij kop hier over de sterren. Ja, dit is een goed spel, hoor. De perstribune. Met Govert van Brakel. Goedemiddag, tweede uur van de perstribune op deze zondagmiddag. Te gast zometeen de oud-voetballer van Ajax, Valencia, Bastia, saint etienne Nog meer? Ja, natuurlijk. Feyenoord, Haarlem uh, en andere clubs. De Spitsie met Oranje 2 WK-toernooien speelde. Johnny Rep. Deze week weer het een en ander ingesproken op ons antwoordapparaat. Je kunt daar terecht met vragen en klachten over de media 035 6776001. Deze week ga ik in op een vraag over vrouwenvoetbal. Reacties op de uitzending? Kunt u kwijt op uh, hashtag de via Twitter of natuurlijk deperstribune.nl. Ho, ho, ho, zegt u nu: vergeten we niet wat. Oh ja, natuurlijk, de Vliegende kip. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen, de Vliegende kip. De Vliegende kip. een Jules van der Wart met Wesley Snijders. Ja, daar sta je dan uh, 2-0 gewonnen tegen Turkije. Een belangrijke overwinning. Ja, dat mag je wel zeggen, ja. de eerste soort van de kwalificatiereeks. Dat zijn alle de belangrijkste, zeggen ze. En die moet je winnend afsluiten. En dat hebben we, dat hebben we gedaan. En uh, met heel veel, heel veel inzet, heel veel wilskracht. En bij Vlagen ook met, uh, met goede aanvallen erbij. En dat is uh, compliment aan de hele ploeg. En ook een beetje mazzel, denk ik. Nou ja, mazzel, de basis van de eerste helft misschien. Een beetje onwennigheid bij, bij uh, achterin en uh, het middenveld. maar goed, daar beginnen meestal de, de, de, de, de, de kansen van de tegenpartij... Maar goed, dat, uh, dat heeft ook te maken misschien met je nieuwe spelers erbij hebt die, die ja, toch een beetje, een beetje zenuwen hebben. En uh, dat, is allemaal, dat is allemaal niet erg. Uh, gelukkig voor ons dat die ballen er niet in gaan. Maar aan de andere kant, ik denk dat wij ook uh, goede kansen gecreëerd hebben. Hoor. En misschien wel sneller uit moeten lopen naar 2-3-0. En dan is de wedstrijd helemaal dicht. Dus in dat op zich kansenverhoudingen gelijk. Uh, en voor de rest een, uh, een verdiende overwinning. Dan uh, over ja, uh, dinsdag alweer Hongarije. Kijk je daar al naar uit? Ja, nu wel. Ja. Nu wel. Want uh, het zou mooi zijn om na, na een week hard werken en uh, veel praten. Uh, en eigenlijk je taken uitvoeren, wat we vanavond hebben gedaan. als we dat dinsdag weer op kunnen brengen. om dan uiteindelijk met zes punten te staan. En dan uh, heb je toch een goede stap gezet alvast. Ja, dat is lekker. Hè? Want ja, jullie hadden vier keer op rij verloren. Belangrijke wedstrijden. Ja. En, en ja, eigenlijk sta je ja, eigenlijk voor nu. Hongarije heeft ook uitgewonnen van Andorra. Maar ja, dat lijkt me niet zo moeilijk. Nee, in principe niet. Nee. Dus, uh, nou, leuke wedstrijden. Uh, uh, je kan meteen dus wel, uh, mooie stappen maken. Ja. Bereid je ook al voor op Hongarije op het moment dat je voor Turkije voorbereidt of, of gaat dat pas nu in? Nee, dat gaat nu in. Uh, en nu nog niet, moet ik zeggen. Nu gaan we even rustig naar huis. En dan morgenavond gaat het weer beginnen. Ja. Ik vroeg je woensdag ook al uh, over, uh, over de politiek en dergelijke. Heb je er nog over nagedacht? Nee. nee. Ik heb wel al die kleuren voorbij zien komen waar je me naar vroeg. Paars, rood, uh, wat is het allemaal? Huh? Nee, ik, uh, ik heb er niet, uh, niet over nagedacht. Nee, ik zat... Moet ik dat doen? Is dat, uh... ja, dat weet ik niet, maar dat is aan jou. Nee, ik zat te denken toch eigenlijk? even. Nou, ik stem D66, en jij? D66, nou, nou, dan zal ik, uh, zal ik kijken of ik met je meega. <laughs> uh, nog even iets anders. John Rep zit in de studio, oud voetballer van Ajax in, in International. Wat zou je tegen hem kunnen zeggen? Ja, dat het uh, een fantastische voetballer is geweest. En uh, dat ik altijd, altijd, altijd. Ik heb uh, heel veel beelden van hem gezien. En uh, veel bewondering uh, voor deze man. Een mooie carrière. Een, een hele mooie carrière, ja, mag je wel, mag je wel zeggen. Succes. Dank je wel. Wesley Sneijder, in gesprek voor Jules van uh, Jules van der Waart. Uh, ja, John, hij kent zijn klassiekers, hè? Ja, absoluut. Maar uh, ik vind Wesley Sneijder ook een van de betere voetballers in Nederland of in Europa. En het is uh, ook nog een concurrent uh, voor mij met de WK, hè. In welk opzicht? want ik ben dus uh, topscorer uh, tijdens WK-tornooi en Wesley komt eraan, dus ik hoop dat hij me voorbij gaat in Brazilië. O hoeveel goals sta je? Ik sta er op 7. Okay. Ik denk dat Wesley op 6 staat. Kijk, nou, hij komt eraan. En, en dan hoop je dat hij dat breekt of is er ook nog ja, iets al, dat je denkt van nee, alsjeblieft, je brief laat nee, nog een tijdje bovenaan. Nee hoor, dat nee? is. Uh, is verjaard? Nee, dat is niet verjaard, ja, maar nee. dat, dat voor mij uh, stelt er niet zoveel voor. Het is wel leuk. Nou, maar nee, ik hoop dat hij uh, dat ze Brazilië halen. Dat het weer heel goed, goed gaan doen. Nou, we zijn goed begonnen met die 2-0 tegen Turkije vrijdagavond. Ja, absoluut. Maar uh, ik was niet echt tevreden over het spel. Wat was er mis, uh, vond je? Nou ja, de, in de eerste vijf uh, minuten kunnen ze al met 1-0 achter staan. Ja. He, dat was net zo'n actie ongeveer als uh, van Persie. Met die kopbal, maar die ging gelukkig net naast. Mm. En daarna waren we nog een paar uh, misverstandjes. Dus. Uh, ze mag in hun handen knijpen dat 2-0 geworden is. Nou, gelukkig dat Narsing die tweede nog maakte. Heel ja, dat nee, dus de... was niet zo heel erg belangrijk vlak voor tijd. Nee, maar ja, ja het Vondt staat een 2-0. Ja, ja. ja, zeker. Nou ja, en dan dinsdag tegen Hongarije. Ja. Nou ja, we zullen zien. Ja. Ik denk dat dit ze wel weer een beetje vertrouwen geeft. Ja, maar ik begreep dat jij in een buitenland zat bij je, tijdens die wedstrijd vrijdag. Ja, ja. vrijdag zaten we in, in Frankrijk, in de Provence, bij de Mont Ventoux. En daar hebben wij dus met een hele grote groep... De mond en toe uh, beklommen. Maar waarom doet een mens dat? Ja, dit was uh, voor de kankerbestrijding uh, of uh, voor de onderzoek, net zoals oh, ja. En uh, dit is dan de Belgische uh, variant. Ja, en, en kan je dan een beetje klimmen? Nee, ik moet eerlijk zeggen, dat is niet mijn, uh, nee. mijn ding. Het is ontzettend zwaar. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb het niet gehaald. Ik ben in de bezembaan gestapt. Echt waar? Ja. Weet je ook nog ongeveer op welk punt je dacht? Uh, hier had Nee, ik zag, het, uh, nee, je zag ik, de top ik, nog. Ik zag de top en uh, het was heel ja. erg uh, omhoog. En ja. Het was 12%. En, uh, nee, uh, in mijn benen verzuren. En ik ben ook niet de jongste meer. Dus jammer, maar ik heb het wel geprobeerd. Maar, maar ben je wel een uh, fietser dan doorgegaan? Ik fiets wel veel, maar dan uh, op het vlak waarbij we ja. natuurlijk weinig bergen. Dat ja. is <laughs> van tegen. Ja, nou ja, je bent een jongen van het Noord-Hollandse land. Hè? Ja, dus polder en weinig heuveltjes. In de duin af en toe, maar ja, dat is niet te vergelijken. Ja, zeg, uh, nou goed, je hebt je best gedaan, zullen we zeggen, voor het goede doel. Ja. Er komen auto's langs, dus zo kan je ook de berg op, natuurlijk. Ja, <laughs> zo kan je ja, ook. De de de berg. Gaat, gaat sneller. Ja. ja nou, uh, maar wie vraagt jou dan uh, voor dat soort dingen? Is dat nou, wij hebben een, een team, de sterrenfietsen. En er zit uh, Frits Barend zit daarin en, en wat jongens van de goede tijden, slechte tijden. Dus dan mm. uh, doen we hier in Nederland ook vaak uh, voor het goede doel uh, wedstrijden fietsen. Leuk. Maar wij kennen jou natuurlijk, vooral als voetballer in die mooie jaren 70. Goudhaantje was de bijnaam. Ja. Waar kwam die vandaan? Uh, die kwam eigenlijk vandaan dat ik de 1-0 maakte tegen Ajax. Of tegen Ajax. Ajax Juventus in de oh, ja. Europa Cup 1 uh, in 73... Toen scoorde ik de, de winnende doelpunten. En dat hele jaar had ik al heel veel doelpunten gemaakt. Ook uh, voor de Wereldbeker tegen Independiente had ik uh, twee doelpunten gemaakt. En ook de winnende kool tegen Juventus. Er stond in de Telegraaf stond een ontzettende grote kop. Ja. Goudhaantje scoort. Nou ja, en dan weet je het wel hè. Dan 40 blijft... jaar later ligt hij nog op tafel natuurlijk. Nou, dan blijft hij hangen. Ja. Nou ja, je noemt al Independiente. Het was een mooi jaar, 72. Ajax ja. wint in het Olympisch Stadion de Wereldbeker. En jij scoort inderdaad twee keer. Ja, dat klopt. Er waren nog lege plekken in het Olympisch stadion toen Ajax, de Europese voetbalkampioen, er zijn tweede wedstrijd speelde tegen de in te nu opererende elf van Independiente. Het bleef 1-0 tot de rust. Toen schoof Keizer de bal naar Kruijf. Deze leidde hem verder naar invaller Johnny Rep. die scoorde. Trainer Kovac ziet het nu wel zitten. En weer is het Kruijf die Johnny Rep lanceert. En deze brengt zijn club op een veilige 3-0 voorsprong. Ook hier weer een slow-motion-opname die laat zien hoe koelbloedig Rep de bal achter Santoro plaatst. Je plaatst de bal achter Santoro. Koelbloedig, zegt Filip Bloemendal. Ja. Uh, dan was dat niet de sportcommentator. Maar had hij het bij het rechte eind? Was je koelbloedig? Die, uh, die tweede call van mij die ja. was uh, wel erg koelbloedig. Of het was de eerste, dat weet ik niet meer. Mm. Dat ik die keeper omspeel en... Uh, ja. Maar ja, cool in de... Zijn dat wedstrijden die wel in je hoofd blijven zitten? Dat ze desgevraagd weer tevoorschijn komen? Zoals nou ja, dat komt eigenlijk meer door de media. Ja. Die dat altijd weer op bepaalde momenten opraken. Het independent is nu 40 jaar geleden, geloof ik. Ja. Ja, en dan wordt het toch weer opgeraken, want over een paar weken komt het ook weer voor de tv. En dan laten ze die beelden weer zien, omdat dat 40 jaar geleden is. Nou ja, het heeft op ons, jonge kijkers, enorme indruk gemaakt natuurlijk. Ja, nou ja, voor mezelf was het natuurlijk ook een uh, goud jaar, 72. Ik kwam erin als basisspeler, in uh, oktober of zo. Ja, en toen werd ik nog topscorer van Ajax in de eredivisie. Ik werd net geen topscorer van de eredivisie. Ik had er eentje minder als uh, Willy Brok op en Cas Janssen. Maar Brokop had toen de... nog MVV hè, natuurlijk. Was MVV nog. Die hadden er 18 en ik had er 17. Maar ja ik had lang niet alle wedstrijden ja. meegespeeld in de, in de competitie. Dus ja, het was voor mij al een mooi jaar. Met die winnende call tegen Juventus en tegen de Interpretiënten. En daarmee was het in feite, want jij kwam bij dat Ajax... maar dat bleef toen nog een jaartje, geloof ik, intact. Rines Michels was de coach, maar daarna begon toch het vertrek van de... Na 1973 werd het al een we stukje ging minder. minder. Hè? Ja. Johan Cruijff ging weg. Ja, naar Barcelona. Nee, ja, Kofers, die ging ook weg. Dat was de trainer. Kovers was onze trainer, ja. twee jaar lang. Ja, dat was uh, twee hele mooie jaren. Ja, toen Johan wegging en we kregen Knobel als trainer... Ja, ja die... Uh, die uh, had het moeilijk bij ons. Ja. Dat met lag die in Gariveer Gariveer gariveerde vedette, ja, ja. Daar had hij moeite mee. Die kwam met Brabant of Limburg. Hij kwam van MVV, denk ik. Hij kwam van MVV, maar volgens mij was het een Brabander. Zijn oorsprong, maar ja, hij paste niet helemaal bij Ajax. Nee. Dat hij had ons niet echt <laughs> onder de duim, had ik het nou ja, Ik zie jou dat zeggen, met toch een lichte glimlach. Uh, wat je ziet nu ineens natuurlijk voor je... hoe die arme knobel voor die uh, lastpakken stond. Ja, absoluut. Die, gaar, die, die ja. jongens die, uh, dachten: wat komt hij provinciaal doen? Ja, dat, uh, dat dachten we wel een klein beetje. Maar ja, de, de volgende trainer was Kraai in 1974. Nou, die hebben het ook niet makkelijk gehad hoor. Nee, die hebben jullie ook. Uh... Nou, die vinden het ook niet makkelijk. Ik dacht eigenlijk dat Ivits toen ook om. Die heeft daar weer, weer heeft de boel een beetje poten gezet. Ja, ja. ja. Ja, dat, dat was het grote Ajax. Nou, daar praten we uh, straks ook al over het Ajax van nu. Over de zware loting uh, die uh, de club in de Champions League uh, door, door gaat maken. Want uh, daar komen er een paar aan. Hè. Frank Boer heeft wel leuk gereageerd. Heb je het gelezen? Toen ja, wacht, ja, absoluut. Uh, ja, nou ja, we moeten je anders... Uh, ja, wanneer ja, is de finale? Als hij uh, de Europa League haalt, is het een, een topprestatie. Maar ze hebben niks te verliezen. Nee, dat is waar. En, uh, en misschien kunnen ze uh, voor een wondertje... Wat zij denk denken? Nee, nee, wees maar nooit, Ik hè? vind Ajax gewoon, die kan gewoon uh, van elke tegenstander winnen. Als ze echt helemaal gebrand zijn en uh, tot het uiterste gaan, dan kan je gewoon thuis uh, wedstrijden winnen. Dan ben ik zo overtuigd. Er als, zelfs uit. Als u vragen hebt aan, aan John Rapp over vroeger, of over nu, uh, stel ze gerust. Deperstribune.nl, hashtag uh, deperstribune, kan ook nog uh, twitteren. Ja? ja, we zijn heel, uh, heel erg Echt in de nieuwe media hoor, bij uh, Omroep Max. John Rep En uh, John, uh, daar staan de postbode bij de deur met een, uh, met een briefje voor je. Oké. Okay. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste John, wij gaan al een tijd terug eigenlijk sinds... Independiente de Wereldbeker in 1972 september, als ik me niet vergis. Na afloop gingen we samen even de stad in en we zijn ongeveer de hele stad door geweest. We begonnen op het Leidse plein bij de Hoopman-Modega en eindigend op het Torbekerplein bij de toenmalige Piccadilly. En wat er tussen zit, herinner ik me niet. En het enige dat ik nog weet is dat ik weken daarna nog door allerlei horeca-mensen uit Amsterdam benaderd werd voor niet betaalde rekeningen van die avond. Zo ging dat. We hebben veel samen meegemaakt. Belgrado, waar je de Europa Cup uh, besliste in het voordeel van Ajax. Het WK 74 tot en met München. 78 Argentinië met uh, je zondagsschot in, uh, in Mendoza. En uh, noem zo maar op. Kortom, we hebben in de loop der tijden aardig wat samen beleefd. Jij vanuit de sportieve kant, ik vanuit de journalistieke kant. En gelukkig hebben we daarbij het plezier niet uit het oog verloren. Dat ga je goed, kerel, wees voorzichtig en doe niets wat ik niet gedaan zou hebben. Met hartelijke groet, Eddie Poelman. Eddie Poelman, lang bij Studio Sport, de commentator bij voetbalwedstrijden. Kun je dat nog herinneren, John, dat uh, stapavontuur in Amsterdam? waar hij, nou, is lang geleden. Maar... Waar je het nu over, over hebt, dat, uh, dat weet ik allemaal niet meer. Nou, We ja. hebben zoveel dingen meegemaakt. En, en die, uh, ja, vanaf het begin van mijn carrière ken ik hem natuurlijk al. Toen ja. heb dat ik ja, 19 was, en tot, uh, tot en nu. Want vorige week zag ik hem nog op halen. Dus we komen elkaar uh, altijd wel uh, af en toe ja. tegen. En uh, hoe was jouw relatie toen met, met de media? Nu, vandaag de dag, hoor je van Persie wil niet met, uh, met de pers ja. en zo. Maar hoe was jouw relatie? Hoe ging ja, dat pr toen? prima. Ja. Ik uh, had gewoon met uh, bijna iedereen een goede relatie. En uh, het was ook heel anders als, als je nu. Je zegt wel bijna iedereen, hè? Dus ze Ja, zet, nee, uh, niet uh, iedereen vind je leuk, dus... Maar ik weet niet eens meer met wie ik het niet. Ja. Uh, maar, ja. maar gebruikte jij die media ook? Die van als ik nou wat tegen die zeg of die zeg, dan komt er wat in de krant. dat ze meer mij gebruikt hebben. <laughs> oh, ja. ja, dat denk ik wel, ja. ja. Maar goed, Eddie, met Eddie kon jij blijkbaar ja, ook. Goed prima, praten. Wel. Ja, prima. Meeste, meeste ja. jongens wel. Ja. Van een Want het was ook de tijd dat er ongeveer uh, werd het interessant om van de voetballers. Quotes te krijgen, hè? stukjes tekst. Uh, One-liners maakt er niet uit, maar een beetje tekst rondom die wedstrijden. Dat dus ja, maakte nou, er ja, volgens mee begonnen. Gaan over. Dat is ook belangrijk, maar ja. er werd nooit wat verteld... wat dus niet door de buigen nee. kon natuurlijk. Nee, nee, jullie hielden wel het echte verhaal een beetje achter. Ja, uiteraard. Ja. Ja. <laughs> andere tijden, andere zeden. Uh, Ajax, waarmee jij uh, de wereldbeker won. Is dat wel altijd jouw club uh, ook gebleven, Ajax? Nou ja, ik ben met me, vanaf mijn zestiende ben ik daar komen voetballen vanuit uh, Zaandam. Ik speelde bij Z of C. Wie heeft jou ooit ontdekt, weet je dat? Mijn oom. <laughs> Mijn oom, oom, Jan, die is helaas al overleden. Maar die uh, heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik naar de Ajax ben gegaan. Ja. Want ZWC was toen tweede divisie, dat was semi-prof. Ja. Ik had al een keer in het eerste meegedaan, als 16-jarige. Ja. En die heeft me toen in contact of mij niet, hij is naar Jaap van Praag gegaan in Amsterdam. Dus die voorzitter. had daar zo'n uh, zo winkel in, uh, in, in, in, op de spuitstad geloof ik of ergens Platen, anders. He, platenwinkel was dat. Platenwinkel staat. had hij, ja. en die is daar aan de heen gegaan. Hij zei: ik weet nog wel een leuk voetballetje voor jullie. Zo doen is kort Brommek in wezen kijken, dat we met ZTC zondags uh, moesten voetballen met de junioren. Hmm. Nou en toen kreeg ik een, een brief of ik uh, wilde komen voetbal. Ja. Ja, Dat is niet helemaal over rood gegaan. Want ik ben ook weer een keertje teruggegaan naar ZOC. Want ik vond het mij niks eigenlijk in de junioren voetbal. Want ik had alleen in het eerste gevoetbald, in het tweede en de betaalde jeugd. Dus ik denk, euh, nou laat ik maar. Ik blijf lekker bij ZOC voetballen. Ja. Maar ze hebben me toch weten over te halen om te blijven. Ja. En zeg maar dan kom je onder het regime van, uh, van die uh, strenge Riene Michels. Nee, die heb ik nooit. Oh, die heb jij net niet meegemaakt? Nee, nee natuurlijk niet. Ja, kwam, die was net vertrokken. Ik kwam vanuit de jeugd, als ja, ik al een half te trainer. En jij noemde net Koor Brom, dat is ook een trainer Die was toen trainer, assistent-trainer bij mij, ja. van ja. Ja. Michels. Ah, niet dat klopt. Bobby Harms. Nee, die... nee, Bobby ja. Harms kwam later. later. Die heeft de eerste amateurs en toen oh, de junioren. Ja. En toen werd hij dus later assistent-trainer. Ja. Ja. Dus jij je hebt de heer Michels alleen maar meegemaakt? Nou, alleen Op de maar bij WK voetbal natuurlijk. 74, ja. Ja, dat weet ik nog goed. Hij gaf mij alle vertrouwen. En, uh, nou, ik zeg, dat is goed, uh, meneer Michels. Ik zal mijn best doen. Nou, dat is wel gelukt, hè, toen. Ja, ik ben één minuut op zijn kamer geweest, want iedereen moest langskomen. hij zegt, uh, nou, jongen, ik doe dat uh, zoals jij voetbalt. had. ben ik niet altijd helemaal mee eens, maar uh, doe je best. Nou ja, dat was het. Ja, zeg maar, maar je, zou, je, je, je zou kunnen zeggen, dat was wel een voorhoede... Uh, waarvan je vandaag de dag zou kunnen zeggen, rap, Cruijff, brink. Ja. hebben we ooit een betere gehad? Ik bedoel, er is voor, voor jouw tijd ook veel gevoetbald met grote namen... Uh, en daarna ook ongetwijfeld, maar dit is wel een trio... waarvan je kunt zeggen, poepoe. Nou, ja, daar heb ik eigenlijk nooit zo op besteld nee. gestaan. Maar uh, ja, Rensseling ja. was een geweldige voetballer. een Beetje onderschat uh, als hij samen met Johan Cruijff in het Elftal speelde. Want dan werd uh, Robbie een beetje wat anoniemer. Hm. Want die kwam veel minder aan de bal... Ja, Johan was een super speler. Ja, En ik was ook natuurlijk niet de verkeerdste. Want ik was ook altijd nog elk jaar goed voor 20 doelpunten. En als een buitenspeler hij is dat niet zo verkeerd, natuurlijk. Nee, dat is zeker niet verkeerd. Nee, echt buitenspeler. Hè? Ja. Nee, ik was niet echt een buitenspeler. Ja. Ik was meer een zwervende Buiten binnen telkens. Ja, en achter. Ik denk dat ik. Uh, ja, ik was een spits ook gewoon uh, goed. Want ja. op de WK en 7 heb ik gewoon een spits gespeeld. Ja, dat is speelt René, René van de Kerk over rechtsbuit. En Rob Plans of Linksbuiten. Zie je die mannen nog wel eens in de reclame nu op televisie? Ja, dat is leuk. Dat is wel de Kerk leuk. Ja. Nou ja, ik vraag me wel af, zou, wat, wat zou het publiek die mensen nog zeggen, behalve ons, mijn generatie, maar daarachter denk ik, jeetje, die dan moet ja, je maar ze willen het wel leuk. Ze doen Het heel grappig, het is een tweeling natuurlijk. Zou dat ook dus, twee anonieme kunnen ja, zijn? Ja, ja, een tweeling. Dus, ja, voor ons is het heel leuk, uh, ja. leuk om die reclame te Ik vind het uh, ook grappig. Ontmoet je die mensen nog wel eens? Kom je ze nog soms, wat tegen? Soms bij, bij voetbalwedstrijden, soms hebben we een feestje van oud internationals. Ja. We hebben een feestje met de oude ajax elk jaar. Met het uh, nieuwe jaar. Ja, we komen elkaar af en toe wel eens tegen. Met zo'n voetbalgala. Ja. Maar het is niet regelmatig. Nee. Maar ben je ook iemand die wel de club Ajax uh, toch, toch wil volgen? Uh, ja, absoluut. Zoals, uh, ja, ik ga graag. Ja, dat ja, gaat nu goed. Ja. Ja, doel, ja, eindelijk. Eindelijk, ja. Het heeft heel lang geduurd. Ja. Eigenlijk, sinds, van de... eigenlijk sinds in de reine zitten is het uh, niet helemaal oh, goed gegaan. Het is een ongezellig stadion. Vind ik zelf eigenlijk ook een beetje. Ah, nee. ja. Het heeft helemaal geen voetbal en geen rare grachten omheen. Ja, Nou, dat ben ik het wel een beetje met je eens. Het is uh, een uh, theater. Het is gelukkig ja. dat we F-Zuid hebben en er nog zo'n vak in Precies. de arena. Ja. Want die maken dus weer een beetje. En voor deze hoor je niemand. Zo, jij hebt veel trainers meegemaakt. en Van naam en faam. Uh, je ziet Frank de Boer bezig hè, bij Ajax. Ja. En je geeft eigenlijk al aan, hij doet het goed. Want dat Ajax dat gaat voor het eerst weer tintelen sinds in de arena spelen, zeg je. Nou, het, het gaat, alles om de club heen is nu goed voor elkaar. He, met Overmars en een Jonk en een Bergkamp. He, er is nu rust in de tent. He, en de Theo van Deuvenboden de is er nu bij betrokken. Er is gewoon rust. En dat merk je ook. Iedereen, je, je ziet dat er veel meer plezier is. Als je die jongens ziet trainen en zo. Ja, dat is allemaal veel, uh, veel relaxter. Want het was natuurlijk een puinhoop geweest. Nou ja, je, je vraagt je af hoe je dan als trainer overeind blijft... in nou, dat gedoe rondom die club hè, wat er aan de gang is. Ja, nou, dat heeft hij heel ja. goed gedaan. Ja, hij is rustig gebleven, hij is gewoon hm. met die groep uh, bezig gebleven... Maar ja, dat is allemaal uh, goed gegaan. Alleen uh, rondom uh, het team was het natuurlijk heel erg onrustig in de, bij de leiding. Heb jij ooit wel zin gehad ook in een functie bij, bij die club? Of ben je wel eens voor benaderd? Ja, hè? nou ja, ik ben er niet voor benaderd. Maar ik want zou jij bent best... wel ook zo'n icoon van deze club. Ja, ik zou er best als uh, scout. Ik heb dat al tegen Wim Jong gezegd dat ik ja. uh, graag uh, wat zou willen doen. Bij ja, ja, natuurlijk, want jij bent wel de man uh, ja, die, die de club van binnen en van buiten uh, uiteraard uh, kent. Hè? En dat ik een superscout ben. Ja, is dat zo? Dat... Ja, dat heb ik helemaal in mijn vingers zitten. Ik raar, zie het want... van een kilometer afstand. Hoe zie je, je dat? Want jij gaat naar, naar jeugdhelftallen kijken? Oh, uh, dat of zie andere? ik zo. Ja? ja, ik weet niet, maar ik zie het gewoon dat heel Maar ja. wat zie je dan? Want dat het een goede voetbal is. En dat ja. zal er misschien ooit wat worden. Maar je ziet ja. dat hij kan voetballen. En dat, dat ja. moet je zien. En je ziet het natuurtalent. Ja. ja. En kun je maar ja. ik zie ook een gewone voetbal. En ik denk, nou, die kan toch wel best wel aardig voetballen. Ja. Dus die zou je voor zo'n club... Uh, ik zou een gaan zijn. Aanbouw. Maar ja, ja, wie ben ik? Nou ja, wie, ja ik de, ben de, de John uh, Rapp, <laughs> ja. Ik ga niet op mijn knieën, hoor. Nee, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Dat is eigenlijk zonde dat ze je niet gewoon bellen. Ja, dat is ook doodzonde ja. Mick Schots, uh, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Biograaf, hè. Uh, het leven van John Rapp. Uh, samen met hem uh, beschreven in uh, de biografie... Een roerig leven. Ja, ja. Waarom, waarom was het nodig om, om een boek te schrijven over het roerige leven van John Rapp? Nou ja, zoals jullie zelf uh, al bespreken, uh, was John toch een van de boegbeelden van het Nederlandse voetbal in de jaren 70 en 80. En uh, hij is eigenlijk in Nederland, ondanks uh, zijn verdiensten in, in alle belangrijke wedstrijden, uh, toch een beetje uh, uh, miskend gebleven in mijn ogen. Hij misschien, komt misschien ook omdat hij zijn beste jaren, zijn allerbeste jaren heeft gehad in, in Spanje en vooral Frankrijk. Uh, in een periode dat wij nog niet uh, wekelijks uh, alle wedstrijden uit die landen op televisie tot ons uh, kregen. Um, maar maar ja, hij heeft met, met de allerbekendste en, en allerbeste voetballers in de wereld ook gevoetbald. Zoals Kempes en, en Platini en Kruijf uiteraard. Um, maar ja, in, in die zin uh, verdient hij het om, uh, om ook met een, met een biografie uh, geëerd ja. te worden. En, en dat boek, dat is nu een jaar of twee oud, hè? Uh, ja. denk ik. Um, wat is het meest bijgebleven als je, als je uh, er nu aan denkt? Nou ja, met name dat, dat, dat John op een... Uh op een ontzettend aardige manier uh, kan vertellen over, uh, over zijn leven als voetballer. En uh, dat daar toch wel een beetje uh, tragiek in zit ook. In die zin dat hij uh, um, ja, behoorlijk een uh, ontzettend groot talent had... en daardoor ook uh, kon genieten van het leven als voetballer. En dat ook uh, met, met volle teugen gedaan heeft. En de keerzijde daarvan ook heeft meegemaakt... in die zin dat hij uh, ja, toch wel wat valkuilen tegengekomen is. Zoals John Magdeburg. Hans, nee, ik hoorde uh, dat laatste niet wat hij zei. Dat, dat, dat jij, uh, uh, je was een fantastische voetballer, maar daardoor kwam je ook in Valkuilen terecht. Uh, ja. ja, ja dat viel wel mee, maar ja nou ik zou bedoelen met de scheidingen en zo. Ja. Uh, dat, uh, en dat was misschien... niet altijd leuk. Nee, hè? Nee, is, dat, dat bedoel leuk. je, he, meneer Schots? Nou, ik bedoel huh? met name het, het, het uh, leven wat hij in, in, in Frankrijk en Spanje heeft. God in Frankrijk. Uh, God in Frankrijk, hè? Ja. ja. Nou, valt er mee, hoor. <laughs> een beetje, een <laughs> beetje. Nou ja. Meer, meer gedaan dan alleen hardtrainen en voetballen, uh, natuurlijk. Nou, nah, dat viel wel mee, hoor. Anders uh, nee? dan kan je niet meer even, dan ben je niet meer vanuit de brand. Nee, dat viel ja. wel mee bij thuis de volgende keer. Ja, nou ja, maar de, de, de, de, wat, wat uh, meneer Schot zegt... Mag ik niks zeggen? Ja, hoor, ja, zeker. Dan, uh, weet je, uh, er zitten pijn, aan. Hè? Waarom heb je dat wel naar buiten willen brengen, jongen? Nou ja, we hebben niks uh, spectaculair naar buiten gebracht, hoor. Want dat, dat is er. Een. Maar de ja, heb al genoten van, van, het, uh, ja. van het leven, ja. Ja, ja, ja precies. Absoluut. Ja, wat, wat denk jij, Mick? Uh, waarom, waarom heeft hij het gewild? Nou ja, kijk, als je, als je inderdaad uh, een god in Frankrijk bent, uh, in, in welk land je dan ook uh, voetbal te woont op dat moment, uh, dan, dan, word, je, uh, ja, dan, dan uh, word je zo door mensen uh, op een, op een uh, voetstuk gehezen, dat je uh, ja, dat je wat dat betreft ook. Uh, uh, ja, in allerlei situaties terechtkomt... Waar, waar je normaal gesproken niet in terecht zou komen. En dan is het heel moeilijk om, om die verleidingen te weerstaan. Mm -hmm. ja. ja, kijk, en in die zin is het natuurlijk mooi voor een boek. Hè. Als het alleen maar glasjes verloopt, ja, nee. nou, dan hoef je dat allemaal niet te lezen, John. Hè. Dan nee, moet wel het moet uh, wel het is spannend is, worden onderweg. Ze moeten hem echt gaan kopen, de mensen die hem <laughs> nog niet hebben. want ja, het is een hele, Hij heeft het ja. heel goed gedaan, Mick. Ja, ja, hoe, hoe kennen jullie elkaar? Oh, we zijn uh, aan elkaar voorgesteld door uh, de ja. arbeidspers. Oh, door. Uh, hoe heet het? Die oh, man dan moet je keer, uh... Door Peter Nijzer van de arbeidspers. Oké. Okay. Okay. dan moet je wel veel vertrouwen ook in iemand hebben. Hè, die je, uh, op zich niet. Ja, kent. nou, dat klikte wel, ja. gelijk. Ja. Ja. Waar, en... Waarom, waarom klikt het, denk jij, euh, min? Nou waarom? ja, Sean is, is uh, een, gewoon een ontzettend aardige man. Die uh, zonder. Uh, uh, ja, zonder capsonus, zeg maar, uh, heel, heel bescheiden over zijn voetballeven kan praten... en uh, bereid is om, om daar uh, rustig ja. uh, van alles over te vertellen. Nou en... ja, ja, Maar jij gaat wel vissen in, in zijn leven, hè? Uh, ja, ja, je... ja, dat is een biografie natuurlijk. Jazeker, ja, maar dat moet, dat moet jij, John, ook wel uh, toestaan... En, en in alle openheid en openhartigheid te tafel ja, Je hoeft niet alles te vertellen natuurlijk, nee. maar... Uh, zit, zit, heb je dingen verzwegen, ja? Nou... No. No. No. Wat of vergeten. Mee? Of vergeten, oh, vergeten Dat kan ook, hè? Ja, vergeten. Ja. Nou ja, maar goed, jij was blijkbaar ook tevreden met wat, wat, wat John jou te bieden had. Nou ja, weet je vind je moet altijd respect hebben voor uh, wat iemand zelf wil vertellen en wat hij niet uh, wil mm. vertellen uiteraard. Uh, moet, je, moet je mooie verhalen te vertellen hebben als je daar een boek over wil schrijven? Nou, die, die zijn er ook. En, en daar is hij bereid geweest om, om daarover te praten. Maar uh, ja, ik, ik begrijp heel goed, John heeft duidelijk vanaf het begin aangegeven, van ik, ik wil uh, de mensen uh, om me heen en ook uh, oud-collega's mm. niet in verlegenheid nee. brengen met het boek. Nee. Niet, niet kwetsen, John. Ja. Ja. Nee. nee. nee. Een, een roerig leven, dat, dat ligt dus nu sinds twee jaar op tafel. Hebben jullie nog contact, met en Ik had toen mee gisteren of eerst nog aan de telefoon. Oh ja. Ja. Ja. ja, af en toe dan, dan bellen we elkaar even of ik sms even als ik weet dat hij een media optreden heeft. En dan wens ik hem even succes. Oh ja, en nog wijze raad mee? Ja, de boekpromoter. Ja, boekpromoter. Boek. Nou, dat boek ligt toch nog in de winkel, nee toch? Ja, want dat... ze hebben het niet echt goed gepromoot, moet ik eerlijk nee. zeggen. Nee, daar ben ik niet helemaal tevreden over. Dat is over. jammer. En ik uh, ook niet. Dat de arbeiderspers iemand benadert om ja. zo'n biografie te schrijven, zou je zeggen. Daar gaan we ook 120 schrijven Ja, uh, Ja, dat, nee, dat viel uh, tegen. Ach. Helaas. Ja, uh, viel de opbrengst tegen of vond je het gewoon jammer dat... Uh... Nee, daar uh, had veel meer mee gedaan ja. moeten worden. Ja, jammer. Ja, dat vind ik zelf ook jammer. En Mick ook. Ja, is het ja. is altijd, uh, altijd leuk als er, als er meer mee gebeurt. Ja, natuurlijk. Ja. Nou, goed, uh, we hebben er nog eens aandacht aan besteed. Maar ja, waar kun je het nog krijgen, Mick? Ik weet het niet. Ja, overal denk ik. Nou, nou, ja, in de boek bestellen. Niet, het ah, ja, dan moet je, ja. moet je het weer bestellen, ja. <laughs> nou ja, bedankt. wat ga je nu doen op deze zondag? Nog even naar John luisteren uiteraard nu. Of er ja, nog een nieuw ja, feitje ja. boven komt. <laughs> <laughs> nou, ik vond het uh, erg leuk om te horen tot nu toe wat... Wat leuk is als jullie het misschien nog eventjes over, over Bastia kunnen hebben of zo, waar hij toch een enorm, uh, misschien wel zijn beste tijd heeft gehad. Bastiaan, dan praten we over eind jaren 70 natuurlijk. Ja. 77, nee. 79. Waarom waren dat je beste jaren John? Nou, het eerste jaar hadden we de UEFA Cup finale. Maar zit je op het eiland, hè? Zit je op het eiland. Ja, ah, ja. Ik ben er net geweest trouwens. Echt waar? Ja. Oh, is dat nostalgie dat je nog even teruggaat? Nee, nou, ik ga hem vaker. Ja. ja, het is prachtig En mooi, weten eigenlijk. ze dan nog, hé, hey, dat is John Rapp... Uh... Ja, wel, worden we worden nog steeds op handig gedaan. Echt waar? Ja. Dus je ben een held daar? Ja, nou, heel belangrijk. Ja. Ja. Gaan we wel mooi met hun, uh, hun oud-sterren om, hè? Dan. Dat is ook wel leuk Nee, te maar, weten. mensen, ja, ik ben daar gewoon een... Ja. Uh, een superster, laat het zo. waarom was dat daar de mooiste, de beste tijd? Ja, ik was 23 dat ik wegging. En ja. ik had natuurlijk hier ook al een mooie tijd gehad bij Ajax. En bij het Niel zelf, in 74 Maar ik uh, ja, in, in, was natuurlijk in de kracht van mijn leven... tussen mijn 23ste en mijn 30ste ja. jaar. En toen speelde ik in het buitenland. En heb je daar ook financieel uh, voordeel van gehad? Zagen ze uh, uh, talenten? hebben daar goed ja. verdiend, ja. Oh, gelukkig. Want ja. Dat je niet denkt van, uh, ik heb mijn best gedaan, maar uh, zij hebben de hand op de knip gehad. Nee, het nee, Het nee, nee. was nog allemaal niet zo, niet zo ontwikkeld misschien als uh, vandaag de dag. Hoewel Kruijf daar wel veel aan deed in die periode. Nou, Frankrijk was wel altijd het land wat ja. uh, goed betaalde. Want vroeger gingen al die oud-internationals of oud-internationals van vroeger, zoals Van der Hart en Rijvers, ja. die speelden toen al in Frankrijk. En zo kan ik er nog wel een paar noemen. Bram Appel. Wat, Jot, zijn dat er veel meer. ja de waters, wat was het? de watersnootwedstrijd er ja. zijn er meer hoor ja Dick van Dijk kwam die er ook niet vandaan Dick van Dijk heb ook nog gespeeld maar ja. ik bedoel nog twee keer nog, nog, nog eerder, eerder. Ja. je kent de klassieker ook de, ja. ja ben je zo opgevoed ook van nee, uh, met het voetbal nee met het voetbal je was natuurlijk altijd uh, gek van voetballen maar dan ja. weet je dat ook van die uh, oudere spelers ja. Nou ja, je hoort vaak uh, vandaag de dag jongeren zeggen... ja, dat is van voor mijn tijd, maar ja... ja nou, je... maar zoals Abel Lens en Vaas Wilkes, dat ja. weet ik natuurlijk wel vanaf. Ik ja. heb ze nooit zien voetbal echt. Nee, maar, dat, maar dat weet je wel. Overlevering weet je dat natuurlijk. Ja. ja vertel Was jij ook een jongen die naar de radio luisterde... naar de Interlandverslagen? Of? Oh, zeker. Oh, ja, ja vroeger Ja, dat was <laughs> mooi. Als. Dan uh, in de auto zaten. dan hmm. er werd er naar geluisterd. Leuk, ja, want op de radio is het allemaal begonnen, ja. ja, jaren twintig, lang, lang geleden. Zeg maar, even nog terug naar, met dank aan Mick Schot. ik weet niet of hij nog meeluistert. Ja, ik ben er nog. Ja, ja sorry, bedankt. Ja, uh, mo een mooie uh, ja. zondag. En uh, we gaan nog even door over andere zaken. Oké, okay, bedankt. Welke no, plezier, Mick. Jo, dank, Sean, uh, jij ook. Zeg, die uh, Frank de Boer, die dan twittert, uh, ja, straks, wat is het, Real Madrid, Dortmund, Manchester City, ja. wanneer is de finale? Ja, dat, dat is wel een leuke, uh, leuke grap. Ja, dat is een hele zware poel, maar toch... Maar ja, jij gaf al aan, het kan. Je kunt eens een keer winnen. Ja, dus je hoeft niet uh, kansloos te zijn. Want als je daar al bij neer gaat liggen, dan uh, wordt het niks. Je moet gewoon tot het uiterste gaan. Ja. En dan kan je gewoon in de arena kan je gewoon een wedstrijd winnen, hoor. Maar misschien wel twee ook. Ja. En, uh, maar 6 je uit, hoef je ook niet te verliezen, hoor. Niet? Nee. Nou ja, dus, want Mourinho uh, die, die zei deze week dat Real nog moet uitkijken voor Ajax. Ja, toen dacht ik, ja, hij is aardig. Hij ja, is aardig, hij is aardig, voor Ajax. aardig maar Ajax. Maar heeft misschien meent toen... hij het? Ja, dat als je, als je, als je teams zijn die Ajax gaan onderschatten... Graag. Dan, uh, ja. dan heb je problemen. Want Ajax is natuurlijk gebrand. Dan wordt Ajax gaat Ajax ook boven zich uit groeien in ja, zulke dat, wedstrijden. Ja, jij, kan dat, jij kan dat gevoel verklaren. Hè? Je komt veld op. Je weet, die tegenstander is in principe sterker, groter en ja. befaamder. Maar die gaan wij pakken vanaf. Ja, maar als, als Ajax tegen mindere tegenstanders speelt... dan is die tegenstander is altijd super gemotiveerd. Als trainer hoef je daar niks aan te doen natuurlijk. Hoef nee, nee. je alleen je elfte goed neer te zetten. En dan... Uh, de rest gaat vanzelf. Dan dus zullen, zullen ze niet altijd winnen. Maar je hebt het altijd moeilijk. Want Ajax denkt ook dat ze tegen een spelen van nou ja, hoeven niet... Uh, niet voluit. On onbewust gaat dat, hè? Ja, gaat het dus. gaat niet altijd bewust. Ja, maar als je nou echt tegen een super tegenstander moet zijn, dan ben je ook super gemotiveerd. Nou, had jij dat ook? Uh, Ik dat had dat het het wel, veld ook wel. Ja. Weet je nog een wedstrijd waarvan je dacht, nou, die, die zijn zoveel beter, zoveel sterker, maar die gaan wij vanavond op het hakblok leggen? Nee? Nee. Nee. Maar bij dat soort praat altijd het idee, weet je wel... Ajax-Liverpool in de jaren 60, Die misdachtheid. Ik was het stadion, maar ik heb niks gezien. Ik heb wel gejaar. Ajax wint met 5-1. Dat was het grote Liverpool van Bill Shankly. Ja, daarom. Dus het kan wel natuurlijk. Ja, maar Ajax zat toen al goed hoor Het begon te komen, ja Toen begon het al. Ja. ja, dat was nog met Tony Ponk, hè? En Henk Ja, maar die had toen al aardig helft natuurlijk. Ze hebben daar ook de finale van de Cup gehaald in 1969. O ja. Vazovic. Tegen wie speelden ze? Inter, A.C. Milan? Inter, of Inter. Ik? ik. weet niet. Ze met wat drie goals, geloof ik. Volgens mij was A.C. Milan. Praat die ja, drie goals. Ik ook nog in. Nee, nee, nee, nee. Buiten. Het stond 3-0. Toen kreeg Ajax een strafschop. op. Vazovic. ja. Was nee, dat was A.C. Milan. Ja, het was A.C. Milan. Je hebt gelijk. Speelde Rivera ook nog mee? Zou maar zo kunnen. Dat vind ik. Wat de elftal? Goeie voetbal was dat. Mooie voetbal. Andere zaken, John, Je bent even ontslagen van praten. Het antwoordapparaat. Oké. Okay. We krijgen vragen en complimenten over wat u hoort en ziet in de media. Nu kunt u kwijt op dat antwoordapparaat 035-677-6001. hele week is nummer open, dus als u denkt ik wil wat kwijt... 035-677-6001. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant? Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune. Bel 035-677-6001. Ik wil graag een opmerking maken over het onzorgvuldig taalgebruik. Met name ook op Radio 1. Bijvoorbeeld bij uh, meneer Robert Die gebruikte de term de verkiezingen zijn in volle gang. Fout, fout, fout. De verkiezingen zijn op 12 september. Wellicht bedoelde hij dat de campagne... In volle gang is. Ik wil me graag aansluiten bij die ene mevrouw die belde... ...dat bijna door elk praatprogramma muziek gedraaid wordt. Het past niet bij elkaar, het kan niet, het moet niet. Als er een concert gegeven wordt, dan wordt er ook niet doorheen gekletst. Dus hou die twee dingen gescheiden, want het is misselijk... ...en ik ben met vele duizenden die hier over overdenken. Ik lig in bed met spit helaas en ik hoor de radio en dan zegt die man, ik weet helemaal niet meer wie het was, antwoordt en die zegt van, ja, dat komt, iedereen heeft tegenwoordig internet, uh, iPad, zeker, dat is niet zo. Waar haal je al dat geld vandaan om zo'n iPad uit je binnenzak te halen? Ik noem maar even wat. Ik ken er genoeg mensen die geen iPad hebben. Het moet toch allemaal ergens vandaan komen. En dat stoort mij nou weer heel erg. Ik erg me aan het in de reden vallen bij gesprekken. Men laat elkaar niet uitspreken. Ik eh, vind het programma zaterdagavond met die dansers vind ik heel leuk. En eindelijk is een programma zonder die vervelende reclame. Het, het wordt leuk gepresenteerd, maar het meest bewonderde is toch die partner van Ria Valk. Ik zou tegen Ria Valk willen zeggen: Ria. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En die tijd is dus nu voor jou aangebroken. Het is niet lelijk bedoeld hoor, maar het was werkelijk niet om aan te zien. Wanneer komt er door de week tussen de middag weer een gewone actualiteit? In plaats van het gewauw van Jurgen van den Berg met uh, aardigheidjes en dergelijke. Ik zou hier graag zien dat er tussen de middag een actualiteitenprogramma komt. Ik wou eens vragen waarom de NOS in het programma langs de lijn de uitslagen van het damesvoetbal niet bekend maakt. Wel dameshockey, maar damesvoetbal hoor je helemaal niets. Bedankt. Max antwoordapparaat 035 677 6001 Die laatste vraag over de uitslagen van het vrouwenvoetbal leg ik voor aan Anja van Ginhoven van de NOS. Dag Anja, goedemiddag. Goedemiddag. Anja, hoe kan het? De uitslagen van het vrouwenvoetbal worden niet genoemd in de Lijn... en bijvoorbeeld de vrouwenhockey uitslagen weer wel? Ja, nou ja, als je het vrouwenvoetbal en het vrouwenhockey toch met elkaar moet vergelijken... dan... Uh, kijk, het, het vrouwenhockey is veruit het beste van de wereld. Misschien wel het premier league van het hockey, als we het zo mogen zeggen. En dat ligt toch bij het Nederlandse vrouwenvoetbal nog ietsje anders. Het vrouwenvoetbal in Nederland groeit kwalitatief, kwantitatief, maar het is nog steeds geen top van Europa... en al helemaal niet van de wereld. Nee, maar je zegt wel inderdaad, groeit en groeit. Ajax en PSV uh, uh, zijn ermee begonnen, uh, Utrecht en Twente. Ik bedoel, het zijn wel grote uh, clubnamen. Klopt. Daarom doet de NOS er ook tegenwoordig... zowel op, uh, op radio als televisie en internet ook veel meer aan hoor dan vroeger. Want uh, ja, wij blijven toch een journalistieke club. En hoe groter de prestatie, hoe meer aandacht. In 2009 hebben we een paar um, EK-wedstrijden van het Nederlands Elftal zelfs live uitgezonden. En je ziet ook dat we steeds meer aandacht besteden voor de aan de Nederlandse competitie... via reportages, interviews, zowel op televisie als op radio. Ja, Nou ja, ik zou zeggen, doen dan dat kleine stapje voorlezen door Tom van het Hek... of Twan van staat er van de uitslagen erbij. Nou, maar de vrouwen die spelen hun uh, competitie op vrijdagavond. Ja, en en um, op vrijdagavond hebben we ook een lijn uitzending. En um, zoals afgelopen vrijdag... als uh, Twente toch redelijk verrassend wint van Ajax... dan uh, wordt dat ook zeker aangestipt. Maar ja, in dat uur lezen we geen hele uitslagen voor van competities. Nee, maar het komt, er, het komt er wel aan, hoor ik in jouw woorden... want de sport groeit snel, de ontwikkelingen op het veld gaan ook hard. Dus ontwikkelt de NOS zich ook mee. Ja, is er overleg met de KNVB bijvoorbeeld over dit soort uh, zaken... of blijft de NOS daar geheel autonoom in? Nou, kijk, wij, wij maken natuurlijk onze eigen redactionele keuzes... net zoals jullie dat ook doen... En uh, daarbij uh, geldt, wat ik net ook al zei... weet je, hoe groter de prestatie, hoe meer aandacht de sport uh, krijgt. En dat geldt niet alleen voor vrouwenvoetbal... maar dat geldt ook voor roeien, dat geldt ook voor hockey, noem maar op. Mm -hmm. En hoe is de toekomst in het kader van uh, vrouwenvoetbal op de radio? Hoe zie je die? Nou, wij uh, zullen, als, de, als de, het vrouwenvoetbal in Nederland... zich zo blijft ontwikkelen als, uh, als het nu gaat... dan uh, zal ook de aandacht uh, daarvoor uh, meegroeien. Ook bij de NOS. Ik dank je wel, uh, Anja van Ginhoven van uh, de NOS. En als u zegt, ik heb ook een vraag, klacht of opmerking over radio en televisie, let op. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035-677-6001. 035-677-6001. Mailen kan ook. De gast, de tweede uur van de perstribune, John Repp, voormalige voetballer. Onder andere Ajax, Feyenoord, Bastia Sainte. Volgens mij heb je ook even bij Pexwolle gezeten. En ook Valencia. En Valencia, niet te vergeten. Het zijn wel namen op het... Uh, op het ja, eh, Pek Zwolle was ook leuk. Is dat zo? Was, ja, uh, een leuk, ja. de Vetkampstraat. Oh, nee, was het... Uh, uh, nee, dat zet... is in Deventer, Go Ahead. Waar is dat Zwolle? Het is Wipstrik en Allee. Oh, ja. ja, ja, ja. <laughs> dat weet je goed. Ja, dat ben ik wel <laughs> geweest op zaterdag. Nee, dat was een leuk jaar. Kortboom was trainer. Oh, ja. En uh, we hadden een leuk seizoen. Uh, sportief gezien, of was het gewoon heel Nou ja, de eerste half van het seizoen uh, stonden we vierde. Nou, aan het eind van het seizoen stonden we wat laag. Maar dat was gewoon een uh, heel leuk jaar. Was dat de Martin Eybrink uh, tijd, toch? Martin Eijbrink, oh, ja, ja, ja, dat was de grote man uh, achter die club. Ja, je hebt een, een, een mooi een mooie sport, uh, sportleven achter de rug. Wat doe je vandaag de dag, John? Nee, ik doe nog de telegraaf. Toe, uh, uh, uh, ja, ik fiets uh, behoorlijk veel. En. Uh, ja, telegraaf, maar voor de rest doe ik niet zo gek veel. Nee? Geen amateurclubje meer? Uh... Nee. Heb jij er spijt ervan nee. dat het onderweg ook wel eens mis is gegaan uh, met je in uh, privé uh, opzicht, uh, waardoor je misschien ook kans hebt misgelopen? Nou, ik heb een kans misgelopen met uh, Guus Hiddink, was dat Die ging naar Valencia, dat is al een heel tijd geleden. Voor de eerste keer dat hij naar het buitenland, volgens mij ging. En toen wilde hij in principe wilde die mij meenemen. Maar dat ging helaas niet door. Maar ja. dan had mijn uh, carrière als trainer er wel heel anders uit gezien, denk ik. Ja, jammer. Ja, ik ben heel lang uh, trainer van de Zwarte Schaap geweest. Ja. En uh, dat was een hele leuke periode. En daarna, uh, boah, is eigenlijk... Uh, ben ik nog bij Omnieweld nog een tijdje scout geweest. Maar daarna, uh, nee, weinig. Nog wat amateurclubjes getraind. Maar voor de rest uh, doe ik momenteel uh, weinig in de voetbalrij. Alleen voor de Telegraaf. Ja, dat vind je jammer natuurlijk. Want ik het is vind dat jammer, ja. Ik had het wel graag ja. uh, bij huis willen doen, maar ja. Dat ze je wel vragen. ja. Um, er is een, een, een meneer uit België, of een mevrouw, dat weet ik niet... Uh, uit Wevelgem, die zegt... Uh, hoe heeft u het moment beleefd dat er in 2004... een tribute aan u is opgenomen in de vorm van een single van uh, Mickey uh, 3D? Ja, dat was heel leuk. Ja? Ik heb die jongens leren kennen en het was ook een heel leuk liedje. Wat voor jongens? Dat was, dat was een band. Een band was dat, ja. Die heb ik uh, gezien ook op tv en uh, ik had een... Uh, een tje gehad van ze. Uh, en ook met dat liedje, want het is in twee uh, soorten, dat liedje. Dat is één liedje wat hij alleen maar zingt. En er is ook één liedje bij, of hetzelfde liedje... met uh, fragmenten, radiofragmenten van, uh, van de wedstrijd. Oh ja. Tegen uh, wedstrijd Vlot. was het. Wat dat. je hebt toen de, de uh, heleboel boel gemaakt. Uh, uh, oh, dat komt. Oh, we kunnen een stukje uh, horen, uh, geloof ik. Ja, ja dit is hem. <truimert> Een, een chanson die parle d'un joueur de foot des années 80 de la S. Saint-Etienne qui s'appelait Johnny Rep. <willings> Kessel, dédicace aux petits anges Vert. Dat gaat dus over die wedstrijd tegen Winston-Lotte. Einde, Het is over één wedstrijd. de la saison. Johnny Red. Ah, les cheveux blonds. 45 mensen se tassen dans le chaudron. Je son pantalon. Je kunt die blonde haren. Ja. Yeah. Ja. Exact. Ja, nee, dat was heel leuk. Zo, een hele tribute. Uh, nou, dus uh, ja, zeker. Uh, dus de vraag is daarmee wel uh, beantwoord. We worden een stukje. En je vond, je vond het denk ik heel eervol. Ja, ja ik, was, ik vond het wel, wel, wel leuk. Ik ben in Parijs geweest ja. en ik heb ze leren kennen. Nou, dat is heel leuk. John, uh, dinsdag tegen Hongarije. Wat gaat het worden? Heb je enig idee? Ben jij de man van voorspellingen? Of denk je, ach, ik zie het wel? Uh... Ja, net wat je zegt. Uh, Nederland zelf heeft natuurlijk altijd goede spelers. Ja. En we hebben dus uh, voor zo'n klein landje. We hebben dus altijd uh, ontzettend goede, goede spelers. Hoe het, hoe het komt, weet ik niet. Maar. We hebben goed voetbalbloed, denk ik. Ah, veel jonge honden nu, hè? Ja, nou, dat is leuk. En uh, ja, dat, dat moet ook. Af en toe moet je gewoon even verjongen. Want uh, ja, dat hoort bij het voetbal, Weet jij Van Gaal de goede man op de goede plaats op dit moment? Nou, dat ik hoorde dat hij bondschoos werd, dacht ik... Oh, oh. Nou, dat dachten wij het ook al. Weer, weer, uh, ja, het wordt ik, denk weer dat, ik denk niet dat ik de enigste ben. Maar uh, ja... Het is natuurlijk best wel een goede trainer, maar door zijn manier van doen werkt hij natuurlijk ontzettend veel weerstand. Op. Ja, dat is wel heel jammer. Ja, hoewel hij wel dat... wat gematigder lijkt. Nou en... ja, dat zal een keer tijd worden, want. Uh, <laughs> ja, hij, hij, hij moet er ja. ook wel eens van, wat van leren natuurlijk. We gaan ermee ophouden. Ik wens ja. je een mooie zondag. Tijd zit erop. Onze collega's van langs de lijn uh, melden zich zo dadelijk met uh, geen voetbal natuurlijk. Door de interlandverplichtingen van Oranje. Als altijd, een radiobloeper uit de Oude Doos. Goedemiddag. Hé, hey, pst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke bloeperarchief van de Nederlandse radio. Haga Vulcanis brengt u vanavond een dierenprogramma. Het eerste werkje, de boijerin had de kats verloren van Mozart. Het gaat over een bedroefde boerin die haar poes kwijt is. De perstribune is een programma van Max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 Consumenten willen betaalbare huizen. MKB-aannemers willen bouwen en hun vakmensen behouden. Politici, breng de economie weer op gang. Help consumenten en bouw. Dit was een oproep van aannemersfederatie Nederland.nl. Bij de dieren speciaalzaak. De mensen die van dieren houden. Beafar. U wilt een betaalbare woning of energiezuinig huurhuis? Dat kan. Als banken, pensioenfondsen en politici eindelijk de handen ineens slaan. MKB-aannemers klaren de klus. Stem voor de bouw. Dit was een oproep van aannemersfederatie Nederland.nl Niet het recht van de sterkste, maar het belang van de zwakste. Kies Partij voor de Dieren. Dit is Radio 1.